Ja, Jan, hier ben ik weer. Het is een geweldig verhaal, zeg, wat je vertelt. Ik word er helemaal stil van. Over. Ja, was het goed? Ook van de van de, van de straaljagers de, de dook er hier net weer een over. Het is wel een beetje lullig, maar doe er maar niets aan. Ah, oh, God, het is een beetje qua jongensgedoe, hè? Over. Nou, het verschil is dat uh, bij Godfried Bommers werd af en toe gecontroleerd of hij er was... En bij jou willen ze dat ook doen. En ik geloof uh, dat dat de reden is dat ze erover heen gaan. We leven in een zeer goede verstandhouding met de luchtmacht, luchtbasis Leeuwarden hier. En dat zal misschien iets minder worden naar je opmerkingen nu. Over. Ja, het is, uh, dat zal wel. Maar dan hoeven ze natuurlijk niet recht, loodrecht om een tent te duiken. En dan nou, nou uh, ik schat dat ze 50 meter overkomen. Dat is ongelooflijk hoor. Uh, maar ja, god, ik heb die jongens al, die jongens denken, huh? uh, we zullen eens even aan het schrikken maken. Maar ik, ik heb ze al gezien als in de verte al aankomen zo'n wirreling van, uh, van damp. Dat is, dat is wel erg mooi. Dat is net uh, uh, uit Lorenzo of Reep. Ik weet niet of je de film ziet, gezien dat begin. Als die kameel met die ruiter, als die twee mannen bij die, bij die bron zijn. En die kameel met die ruiter, die komt ineens uit het, uit het niets, komt die opdoemen Over. Goed zo, goed zo, goed zo. Zeg, um, ik moet, je begrijpt dat ik een enorm aan je moet, <coughs> aan je moet wennen. Hè? Dat kun je je voorstellen. Uh, na een weekje bomans. waarbij je er alles uit moet trekken... moet ik hier enorm aan wennen. En jouw beleving ook, van het eiland, is ook heel anders. Um, we gaan afsluiten. Ik wil in ieder geval van je weten wat we gaan doen. Vanavond om zes uur een call en dan verder niets. Over. Nou Willem, wat mij, ik zou het liefst dus... ...helemaal geen kool meer hebben. Ik weet niet of je het daarmee eens bent. Er is geen enkel gevaar. Ik zwem iedere dag een paar uur. Ik hoop nou eindelijk dat ik eens morgen toekom... ...aan de, dat hele verhaal van die, van die school -ekster. Want dat is zoiets verschrikkelijk moois. Ja, als je dat ziet, ik heb er allemaal dia's van gemaakt. Ik hoop dat er veel gelukt zijn. En ik zag net alweer één lopen met een, uh, met een lam, uh, lam uh, vleugel ook. Je zou bijna gaan roepen... ...is er ook een dokter in de zaal? Over... Ja, er is uh, hier één dokter in de zaal. Uh, zeg Jan, zes uur moet je in ieder geval opdraven. G. Gauwswaard vindt dat onverantwoordelijk als we dat niet doen. Laten we alleen zes uur dan afspreken en morgen vijf voor twaalf. Als je daar nog iets aan toe te voegen hebt, uh, dan heel weinig. Want wij willen hier nu afsluiten om jou uh, weer alleen te laten. Want hoe meer je praat, uh, hoe moeilijker het voor mij wordt. Zeg, dus zes uur. Heb je daar nog iets aan toe te voegen over? Uh, Willem, ik heb er... Uh... Ik heb er niets aan uh, toe te voegen. Ik uh, ben het ermee eens. Het is voor jullie natuurlijk ook beter. Dat is zo. Uh, even kijken. Ik zou zeggen eetsmakelijk. Ik vind. Uh, je, je, je zegt wel niet veel. Maar ik vind juist dat je dat erg goed doet. Dat je mij uh, echt. Uh, nou ja. Zoals je bij Bomas vond dat je het geweldig deed. Hè? Uh, waar je inderdaad steeds. Anders was, er, anders was er gewoon niks uitgekomen. En mij laat je echt uh, veel praten. Dat, is echt, dat vind ik erg goed. Zeg uh, groet iedereen van me. Ook de technische jongens. En mag ik nog even, als je afsluit, de naam van de schipper en van de strandvoogd hier. Want dan wil ik wel, die mensen hebben mij allemaal raad gegeven hè, over het palingvissen en zo ook. En die klopt zo goed. Dus daar wilde ik wel een paar dingetjes over zeggen, als jij het goed vindt. Over. Goed, dan worden dit de laatste opmerkingen van de Bredenburg naar jou toe. De naam van de schipper is Klaas Meijer. Klaas Meijer. En de naam van de land- of strandvoogd is Huizing. Huizing. Vanaf de Bredenburg, dus uh, sterkte. Nou, eigenlijk uh, prettig. Ik vind het een krankzinnige opmerking, sterkte. Uh, prettige middag, maar weer tot zes uur. En uh, we horen je dan weer. De zender direct uitzetten. En hier vandaan over en sluiten. Wat staat er nou in de tuin? Een nieuwe uitvinding, een droogmolen voor de was. Daar gaat wel veel wasgoed op zeg. Waar heb je hem vandaan? Gespaard bij de Spar. Groente kip tomaat, groente kip tomaat, groente kip tomaat. Let op de blauwe band van Margie, want dat betekent voordeel. Op elk pakje heerlijke soep van Margie zie je de blauwe band, en dat betekent. Groente kip tomaat, groente kip tomaat, groente kip tomaat. En dat betekent voordeel. Dus. Let op de blauwe van magie. 7 uur. Radio Nieuwsdienst ANP. Vicepresident Kie heeft zijn politieke banden met president Van Thieu officieel verbroken met de beschuldiging dat de Zuid-Vietnamese president is vervallen tot dictatoriale praktijken. Hij probeert de komende verkiezingen te frauderen. Kie deed dit in een open brief aan Thieu. Uit de brandkast van het ANWB-kantoor aan de Apollo-laan in Heerlen... is in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrag van 91.000 gulden geroofd. Het is zeer waarschijnlijk dat de inbrekers geen enkele moeite hebben gehad... om het gebouw binnen te dringen om aan het geld te komen. Ze hebben zich kunnen bedienen van de sleutels van kantoor en brandkast... De politie neemt aan dat deze tevoren gestolen of gevonden werden. De zeer actieve depressie boven IJsland die deze week een einde maakte aan het mooie zomerweer zal in de komende dagen zijn invloed steeds meer laten gelden. In de loop van vrijdag zal een koufront Nederland passeren. Er zal tijdelijk regen vallen. Het weerbewicht. Op de meeste plaatsen droog weer met vrij veel bewolking maar ook tijdelijk zon. Matige tot krachtige wind uit noordwest tot west, later krimpend naar zuidwest. Middagtemperaturen van 18 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van het land. De schrijver Godfried Bowmans, die in het kader van een Avro-Vara-productie een week alleen op het eiland Rotterdam-Plaat heeft gezeten, is sinds vanmiddag van het eiland verdwenen. De Vara-producer Gouzwaard wist nog niet waar hij zich bevond. Van de zijde van de luchtmacht is nu bekend geworden dat de heer Boman zich tussen Rottemeroog en Plaat bevindt en zich zwemmend naar Den Helder begeeft. Hij wordt morgenochtend terugverwacht. Verder buitenlands nieuws? Dat het allemaal onzin is.